To do. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, eat pizza. Are you ready? Het op jouw cvm antwoord Mijn naam is DJJK. En voor je liggen twee hele vette uurtjes. Met ontzettend nieuwe releases. En de nodige promos. In de pocket. Ja, dat niet alleen. We hebben ook natuurlijk heel veel hete nieuwtjes. Ja, waar zullen we vanavond het over gaan hebben? Nou, ik weet het goed, met je gemaakt. Met ons Sunday gaat Grand met druur met een drie uur durende set van Roog. En dat de komende weekend al. Wil je meer erover weten? Gewoon even blijven luisteren. Natuurlijk gaan we ook eventjes kijken, want er komt alweer een uh, pre-opening van een beachclub aan. Welke dat is? Ja, ja, ja, dat houden we gewoon nog even in ons midden. En ja, misschien heb je het hier al voorbij zien uh, gaan. Diverse uh, er zijn al aan het opbouwen. En Bloemendaal, ja, die gaat ook rustig aan zijn spullen pakken. En ja, je kent hem vast wel, Bloemdeel. die komt ook alweer met een uh, feestje. Wanneer de, dat feest is... Nou, ik heb het allemaal op een rijtje gezet. Zo ook, de partyagenda. Vanavond rond die klok van tien voor tien. Natuurlijk, de one and only See It Party Kite. Is echt genoeg leuks om hier... Bij jou, CFM Zandvoort, te blijven luisteren. Tot aan 11 uur vanavond. En ja, lekkere nieuwe muziek. Dat is ook DJ, DLG en Alternative Reality. Ja, the one, uh, the one to look uh, out for. Op Mixmash. En zo zeggen, deze vier tracks... Zijn ook allemaal even lekker Ik heb nu voor jullie uitgekozen Dus DJ DLG En ik zeg Hier kan je gewoon je weekend mee beginnen hoor En je weet het Onze mailbox Hij staat ook gewoon wagenwijd open See it at cfmzongfort.nl Nu eerst Alternative reality En DJ DLG. Qualification.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 Sneeuw smelt alweer. En trappelend van ongeluk. Ongeduld gaan de poorten van Bloomingdale Beach dan eindelijk bijna open. Want op zondag 18 maart, ja, het komt met rassen schreden dichterbij. Is het dan eindelijk tijd om het zomergevoel op te wekken? Met een machtige Bloomingdale XXL Edition, de Grand Opening. Vanaf 2 uur zal de Beach Club voor het eerst in 2012 weer vol zijn om met dance fanaten de toon voor dit zomerseizoen te zetten. Tot klokslag middernacht worden bekende populaire, maar ook de nieuwste platen in opzwepend tempo met elkaar afgewisseld. Verdeeld over een indoor sunset stage en een outdoor full moon area. Ja, kennis begrijpen al verwend te worden met een hoogstaande line-up. Helaas, hij is nog niet bekend. Maar je kunt in ieder geval vast in de agenda zetten. Dat je hier zo natuurlijk voor die 18 e maart kaarten moet aanschaffen. ...voor deze XXL Edition. En ik ben benieuwd wie de nieuwe Resident DJ uh, gaat worden. Want ja, je had natuurlijk altijd DJ Ricky Rivaro. En die is uh, ja, per 31 december gestopt met DJ'en. Dus hoog tijd om bekend te maken wie dan eigenlijk de nieuwe Resident wordt. Vermoedelijk ga je dit snel horen hier bij jouw CFM. Zie it het in de house? En ja house, we zijn er gek op. Dat doen we samen met The Believers Another Chance. Je kent hem misschien nog wel van Roger Sanchez. Een enorme hit geweest. Nou ja, Richard Cray heeft hem onder handen genomen deze track. En dat kan maar één ding betekenen. Een hit. Vandaar, hierbij zie je het op jouw CVM zo Ford. The Believers. En geloof het of niet. Straks rond de klok van 10 voor 10. The one and only see it party guys. En hij is leuk. Want ik heb hier weer een nieuwtje voor je. Want ja, met z'n nee gaat Grand Chic met maar liefst drie uur lang roog. Ja, Grand Chic staat voor je klaar. Het staat voor stijl en klasse. Maar ook als je zelf kunt zijn, is het zeer chic. Met totaal jaren aan dat hun bezoekers zichzelf kunnen zijn en zich thuis voelen op een van de langstlopende feesten van Rotterdam. Nadat de kick-off in de nieuwe locatie afgelopen maand een feit was, staat op 19 februari, oftewel komende zondag, de tweede editie alweer op de agenda in al 4.1 te Rotterdam. En ook deze, uh, deze keer kun je weer gratis genieten, ja je hoort het goed, van de live cooking van Italiaanse en Aziatische gerechten. Maar dan moet je wel tussen 5 en 6 uur s avonds binnen zijn. Daarna kun je nog wel eten tegen betaling. Op deze crown edition zal met weer het nodig uit de hoge hoed toveren. Wat dacht je van een 3-uur set van DJ Roog? Roog is nog steeds een vaste waarde van Mets en zal voor het eerst tijdens Mets on Sunday in half 4.1 zijn opwachting gaan maken. Ja, Roog, Mets en Kranschiek. ...is een combinatie van pure topklassen. Met de uitstraling van hal 4.1... ...de bezoekers van Mets, ...en met een geweldige uh, uh, set van Roog... ...wordt dit weer een bijzondere avond. Daarbij zal Mets vanaf nu iedere editie... ...zorgen voor een verrassing qua entertainment. Wat het deze maand is... ...houden we geheim, maar zal zeker weer zorgen... ...voor de nodige spaarstof. Ja, de line-up in de main area zal deze avond compleet worden gemaakt door DJ Etienne, miswets en zullen de vokalen in handen zijn van Ivan. Ook zal vanaf de, nu de tweede area steeds weer verrassend voor de dag komen en iedere maand gehoots gaan worden door een andere DJ. Wie zal er deze maand zijn? Ook dat zal je pas weten als je deze avond aanwezig bent. Hol 1 heeft 300 gratis parkeerplaatsen voor de deur, dus kom gewoon lekker met de auto. Wil je toch gebruik maken van het openbaar vervoer... dan stopt tramlijn 21, 4 minuten lopen van deze locatie. Ja, je kunt ook bij watertaxi komen. Ja, dat is toch helemaal chic. Een aanlegstijger op LOVA-afstand. Zet hem dus in je agenda en beleef deze tweede editie van Met Scrawl Chic. Ja, nog eventjes. Wil je kaarten kopen? Dat kan natuurlijk. Pre-sale gaat voor 12,5 euro via Easy Ticket. En aan de deur zijn de kaartjes 15 euro... Gaan we door met nieuwe muziek en dat doen we met Otto Noos. Uit de stal van Avicii. Ja, ik vind hem helemaal geweldig. En ik denk dat je hem hier nog vele malen vaker gaat horen. Laat we lekker knallen door je speakers. Nu, Otto Noos. million voices.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 Kodiak, featuring V-Ban, Space Expedition. Binnenkort uit op Insert Coin Records. Lekker hoor, uit Spanje. Je kan best wel wat zon gebruiken hier. En ja, als je ook al wat zon kan gebruiken. Op zaterdag 21 april 2012 opent Beach Club Royal, de Hoek van Holland. Ook ja, daar hebben ze Beach Club. In samenwerking met Timeless Events uit deuren voor een onvergetelijke pre-opening van het strandseizoen. Exclusive, de naam zegt het al. Bijzonder, apart en sfeervol. Na ja, de twee volledig uitverkochte edities vorig jaar heeft het publiek kennis kunnen maken met Exclusive op het strand. Dit resulteerde in een onvergetelijke middag, avond en nacht. Waardoor iedereen nu al uitkijkt naar de pre-opening van dit jaar op 21 april. Ja, de slippers, rokjes, jurkjes en zonnebrillen kunnen weer uit de kast gehaald worden, want de zomer is eindelijk in aantocht. Nou ja, niet als je naar buiten kijkt. Na een lange koude winter is het weer tijd voor zon, zeestrand en jouw perfecte start van het zomerseizoen. Om een leuke twist aan Exclusive te geven is er voor de pre-opening van een dresscoat ingevoerd. Namelijk een white edition, hoe origineel natuurlijk. Helvich Club Royal zal wit gekleurd zijn op deze speciale avond en nacht. Nadat vorig jaar droog, je hoorde hem net nog in het vorige nieuwtje Op de pre-opening, iedereen compleet uit hun dag liet gaan Zal dit jaar de andere helft van de succesvolle Housequake-formatie Eric e. zijn opwachting maken op het exclusieve podium Line-up, dus deze avond Eric e. Vriend van de show natuurlijk Beggy Begovic, Nick Bees, Millie Mel, Anthony King en Brothers in the Boot Naast deze top DJ's hebben wij ook tal van andere artiesten uitgenodigd Op de saxofoon Isaacs Fashion Flower on the Violin, Clan Helder on Percussion en de vocals zullen verzorgd worden door Elton Kroon en MC Levy. Deze rassen entertainers met ieder hun eigen inbreng zorgden samen op de voorgaande exclusieve edities van Overvolle dansvloer. Exclusive staat bekend om haar sold-out edities, dus wacht niet te lang met bestellen. En ja, zoals jullie, wat ze gewend zijn, hebben ze ook weer een beperkt aantal lady tickets beschikbaar... Ja, tickets voor exclusives zijn dus vanaf nu verkrijgbaar via www.timeless.nl slash events. Alle Primera winkels in Nederland. En ja, vanaf 7 maart zullen er ook kaarten verkrijgbaar zijn bij Beach Club Royal en vele andere adressen. De pre-sale is 15 euro exclusief V. En ja, je weet het, de door is more. Ja, lady tickets zijn 19,5 euro exclusief V. En dat betekent... Twee dames op één ticket. Dus wordt het toch nog extra gezellig daar. En het begint om 8 uur. En duurt maar liefst tot 4 uur in de ochtend. Oeh, dat is lekker. Wel wat minder voor sommige mensen dan. De leeftijd 21 jaar. En vergeet dan niet die dresscode. Want je weet het, geen witte kleding is gewoon geen entree. Het lijkt sensation wel. Gauw door met nieuwe muziek. En waar zouden we het anders mee kunnen doen? Als deze track. Wally -E Lopes. Met burning en burning, ja de DMC deze speler ook hoor. Oeh, deze heet tracks Rex. meer, hoe je hierbij ziet. Natuurlijk ook via www.cwmzanfoord.nl de livestream. Voor overal ter wereld natuurlijk. En ja, ik kijk naar die klok, dat kan maar één ding betekenen: de zie It Party Guide. En ja, ik heb hem helemaal voor je klaarstaan. Waar kun je dit weekend heen? Pak je agenda erbij. Vanavond kun je terecht bij Super Toys Le Vent Terrible. In Club Air, vanaf 11 uur ben je daar welkom voor 13 hele euro's. En ja, de door is mooi 15 eurotjes. Kaarten kun je kopen via Paylogic en de minimale leeftijd is 18 jaar. En wie staan er dan voor die 13 euro? Daarin vind je niemand minder dan Mason, Jeff Solo, Johanna Maria, uh, Wanna Be a Star en in Air 2 staat de Flicker Club, Ted Langebach, de G Team. En dat was deze line-up van deze avond. Dan gaan we naar Rich 8 Year Anniversary in de Escape in Amsterdam. Vanaf 11 uur ben je daar ook welkom. En wat vinden we daar? Nou, voor 10 euro entree ben je binnen. En daar hebben we Mitchell Niemeyer, Giancarlo, Owen Joy, Sam Fox, Kimberly Ramirez, Waylon Pereira, Scott, MoMC, MC, Dimitri Nikita. En percussion is bij Sergio Lim Kumahau. Ik hoop dat het goed uitspreek. En anders jammer dan. Dan gaan we naar het feestje apenkooi. Ook vanavond in de Westerunie. Gezelligheid op en top. Kaarten zijn hier iets duurder. Namelijk 22 euro exclusief via of aan de deur. 25 hele euro's koop je bij Pay Logic en de dresscode is een gympak. Dus ik hoop dat je er nog eentje hebt liggen van school. Ja, de minimale leeftijd is gelukkig ook iets lager. 18 jaar en ben je welkom. In de Westerunie staat Benny Rodriguez, Mike Ravelli en John Wolf. Dan heb je ook nog de Westerliefde met Dirtcaps, Lustige Lola en Weltsmerts. En Meisjes Zonder Smaak. Ja, dan gaan we ook naar de zaterdagavond. Want dan is het feestje Wanted in de Jimmy Who... Vanaf 11 uur ben je welkom in de korte Leidse nummer 18. Kaarten kosten 15 euro exclusief fee en zijn te koop via www.ie/events.com En in de line-up Sam Fox, Dirtcaps, Greg van Buren, Jury Alexander, Mitchell Kelly en Cher Duper en Team. En de MC deze avond is VI. Morgen staat er ook Carnival. Ja, hoe bijzonder ook in de Studio Westpoort. Aan de Transformatenweg nummer 29. Vanaf 9 uur ben je al welkom. En ja, deze line-up is groot. Roog, Jean, Randy Katana, Mike S., Spider, Chris Scott, Emil, Hodge, Remco Pardoel, Rose Sunshine en de MC is Boeksy En Complicated. Kaarten zijn 15 euro en aan de door. Ja, ik zou ze maar eerlijk kopen, want die is dan namelijk 35 euro'tjes. Dan is er ook het feestje Club MTV in Club Air in Amsterdam. Kaarten zijn te koop via P-Logic en zijn 15 euro. Dan hebben we de line-up met de Party Squad. De Flexicon, Futuring Chef, Cinnamon, When Harry met Sally en Tissy Moore. En 2 wordt gehost bij The Agent. Claire en Sheila Hill staan hier. Meester Moeilijk en Johnny Disco en meneer Broekjevol en mevrouw Bloesjevol. Dan is er ook als elke zaterdagavond in de escape in Amsterdam het feestje Brainwash. De line-up deze avond, Crabino en Castellon, onze Sanfordse hero, DJ Raimundo. Sexy Mr. S, Cassie on Percussion, Miss Bunty en in de Eclectic Deluxe staat Danny Canova. Voor slechts 16 euro ben je hier binnen. Dit was de partycuit voor deze week. Gaal door met lekkere muziek en zometeen hebben we een hele fijne mix. Maar nu eerst, Ultra Naté met Save Me.